De armoede in Nederland is in 2019 licht gedaald. Dat was nog voor de coronacrisis. Het CBS zegt dat toen 6,2% van de bevolking onder de armoedegrens leefde. Die lag toen op 1090 euro netto per maand voor een alleenstaande. Sinds 2013 daalt de armoede in Nederland elk jaar een beetje. Het CBS heeft nog geen cijfers over armoede sinds de coronacrisis. Maar verschillende organisaties hebben wel al gezegd dat er sinds maart meer mensen aankloppen. Voor hulp. De Amerikaanse minister van Justitie Barr zegt dat zijn ministerie geen grootscheepse verkiezingsfraude heeft ontdekt. Hij had opdracht gegeven alle serieuze meldingen van onregelmatigheden te onderzoeken, maar dat heeft volgens hem niks opgeleverd. Barr geldt als een van de trouwste volgelingen van president Trump, die blijft volhouden dat de overwinning van hem is gestolen. Trumps advocaten zeggen dat het departement niet goed genoeg heeft gezocht. De aanslag met een auto in Trier heeft aan vijf mensen het leven gekost, onder wie een baby. Negen mensen zijn zwaar gewond, vier van hen zijn er slecht aan toe. Een Duitser van 51 reed vanmiddag in een auto op hoge snelheid door de binnenstad... en ramde mensen over een afstand van honderden meters. De man is gearresteerd. Hij zou geen religieus of politiek motief hebben. In de Champions League heeft Ajax met 1-0 verloren bij Liverpool. Het enige doelpunt werd in de 58ste minuut gemaakt door Curtis Jones... na een fout van Ajax-doelman André Onana. Ajax zakte naar de derde plaats in de pool... doordat Atalanta thuis gelijk speelde tegen FC Midtjylland. Liverpool heeft zich geplaatst voor de achtste finales. Volgende week maken Ajax en Atalanta in Amsterdam onderling uit... wie als tweede naar de knock-outfase gaat. En het weer nog veel bewolking vannacht. Er is nevel en lokaal ook mist. Wel grotendeels droog. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Maar het aller, allerliefste wil ik jou. Ja. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. You feel me. Yeah. Home. I wanna be somebody to someone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 Ik <laughs>